Op natuureisbanen in het hele land kan het wel. Daar zijn massa's mensen op afgekomen. Ajax heeft met de hakken over de sloot gewonnen van Telstar. Ajax stond met 3-0 voor, maar werd aan het eind bijna verrast... toen Telstar er 2 maakte. Maar de derde viel niet, eindstand 3-2 voor Ajax. Gohead Eagles Fortuna werd 2-2. En Tibor Del Grosso heeft het NK veldrijden gewonnen. Hij was vorig jaar ook al de beste. In het westen gaat het vanavond dooien en regenen... later ook kans op ijzel. Er geldt dan code oranje. In het oosten blijft het vriezen. Morgenochtend in het oosten en noorden nog kans op gladheid. In de middag overal boven nul en regen dat was het nieuws op 538. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister, 1 vertraging op de A2, Maastricht-Noord richting Eindhoven bij Born, 21 minuten. En controle op snelheid, gemeld op de A7, drachten Heerenveen hectometerpaal 152.1, A9, Haarlem-Alkmaar, 53.9 en A12, Utrecht-Gouda, 29.0. A16, Dordrecht-Breda, 58.9 en de laatste de A22, Beverwijk richting Velsen, even hebben we bij 14.7.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 De vrienden van Amstel Live. Komende week ben je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Morning, Wat heeft kaas te maken met je nachtrust? Je hoort het naar voor Jack en eerst is dit. Benson boom. Radio 538. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you do. Left the phone a little bit, But it's cool for now Far from perfect for each other But we're working it out I suppose. I suppose Now I'm waiting at the diner Looking traumatized Cause you walk up to the table With an order of fries And I know you Yes I know you used to love you And I said I'm sorry I'm here for someone else It's good to see your face But I'm here for someone else Kaas eten. Hou je ervan? Blokje kaas? Ik vind dat zo lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. Blokje kaas, zo'n lekkere late-night snack. Dat heeft trouwens ook Afrojack die je net hoorde. Die vindt dat ook dat is maar zijn favoriete Afro snack. Uh, nu las ik een onderzoek daarover. Kaas eten voor het slapen gaan, daar moet je een beetje mee oppassen, want dat vergroot de kans op nachtmerries. Waarom dat dan is? Dat weten ze nog niet. Dat is allemaal nog niet, uh, niet bewezen. Maar het, het verband is in ieder geval al wel te leggen. Het dus is te denken, ja, kaas en nachtmerries... dat is op zich wel een combinatie die je kent. Ik bedoel, ik, ik heb al heel vaak mensen nachtmerries bezorgd... nadat ik kaas had gegeten. Oh. Afschuwelijk. Ik ben bij 15 got voor je zondagmiddag, ik ben Floris. Alia hoor je naar de nieuwe van Nate Smith. Dit is after midnight. Again. Het zou kunnen dat jij binnenkort deze woorden hoort. Wij betalen je rekening! Yeah. Yeah. 538 betaalt je rekening! 538 betaalt je rekening! Ah, fantastisch, man! Stuur je bonnetje in via 538.nl voor een gloednieuwe ronde van hier met je rekening. What you say? I gotta be Showquip. Even ik je op de zondagmiddag. Je hoort een fragment van de 15-8 ochtendshow van de afgelopen week. Daar is alleen een stukje uit weggepiept. Aan jou de vraag. Wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging afgelopen week namelijk over uh, social media. Bijvoorbeeld ook Matthijs van Nieuwkerk. Die zat ook op een uh, platform. Uh, Subtech, toch? Was dat is een toch? Yeah. Ja, maar... Had de, ik had er nooit van gehoord. Nee, ik had er ook niet van gehoord. Maar je kan daar uh, je, je ja. een soort van uh, columns als ja. niet, niet, oh, kun je niet okay. kunt delen. Dus dat heeft hij... Hij schrijft daar elke dag, schrijft hij daar... Moesten moeten dus wij daar ook op... Of zeg je nou... Nee, ah, over, ja, als jij uh, graag in goddelijke gang... nee, gewoon, nee ja. Ik, ik... Ja, wat wordt hier gezegd? Is dat A, ik blijf wel bij Facebook? Is dat B, ik blijf wel bij Postduiven? Of is dat C, ik blijf wel bij Hives? Wat wordt er gezegd? A, Facebook, B, Postduiven of C, Hives? Geef je antwoord A, B of C aan door via de app van 538. En het juiste antwoord op dit stukje piep hoor je zo meteen. Radio 538. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium onder andere Fleming, Jules Berensen, Somjeu... Guus Meeuwes, Lucas en Steve, Davina Michel en Kensington. En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 Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Hé, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij, houden ons al netjes aan de regels...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 538 The you were go and knew it right away something's wrong I guess you gotta go the angels column. Never get to say what I want never be the same with you gone. crack another can for the lost ones fall. One tear for the broken heart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 Jelly Roll, holy water. De 538 Ochtendshow Quiz. Elke werkdag op je radio bij 538. De leukste ochtendshow van Nederland. Ook wel bekend als de 538 Ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien. En op de zondagmiddag de 538 Ochtendshow Quiz. Jacob Jelle aan de telefoon. Hey, Floris, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Regering is vooruitzien, volgens mij, zeggen ze wel eens, hè? Nou, in dit geval wel een klein beetje, ja. Ja, wat vertel. Jij bent al aan het werk. Nou. Ik, ik, ik zou anders morgen vroeg, ja. een uur of drie. Maar met alle slechte vooruitzichten, ik denk: weet je, ik ga vanmiddag. Ja, heel verstandig. Want jij bent. Ja, je werkt ik op, weet je... het niet. Als het, als het noodzakelijk is, dan is het noodzakelijk. En ja. anders morgen zeg je van: ja, dat had niet gehoeven. Ja, maar je, je, jij werkt op de vrachtwagen. En zo, zo'n geschaarde ja. vrachtwagen, dat is natuurlijk ook niet, dat is ook niet wat je wil. Dat is nog meer gedoe. Nee, nee, nee, nee. We hadden van de week drie stuks. Dus uh... Maar, maar je, ja, je, maar dan ben je dus ook gewoon veel eerder klaar. Nou ja, weet je, ik rij ongeveer, ik rij nu door tot ongeveer Eindhoven. Ja, ja. En dan zet ik hem aan de kant en dan ga ik slapen en dan ga ik morgenbroek verder. Ach, heel goed, heel goed. Verstandige, uh, verstandige oh, man ben wat jij. Een slecht, wat een slechte baai, joh. Nou ja, wat scherp. <lacht> uh, je zit in de quiz. Uh, je hoort een fragment van de afgelopen week. Deze stukje uit weggepiept. Jacob Jelle aan jou de vraag, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging namelijk over sociale media. Bijvoorbeeld Subtech. daar zit dan uh, Matthijs van Nieuwkerk op. Schrijft hij elke dag, schrijft hij daar maar nu? Maar moeten stuk. wij daar ook op, of we zeggen hem nou... Nee nou, over, ja. Als jij, uh, als jij graag in je goddelijke nee. gang... Nee, ik... ik... Ja, Jacob Jelle, wat zegt Rick hier? Is dat A, <lacht> ik blijf al bij Facebook, is dat B, ik blijf al bij Postduivel of is dat C, ik blijf wel bij je hives. Nee, dat moet wel hives zijn, dat is niet anders mogelijk. Oké, okay, we gaan even luisteren. Ja, ja als jij graag in je goddelijke nee. gang... Nee, nee, ik, ik blijf wel bij hives. Ja hoor. <lacht> <lacht> ja. Geweldig, hè? Ja, <lacht> joh. Ja, Rick die zegt de meest gekke dingen. Het is allemaal goed, Jacob. Jelle levert jou de 50-acht Powerbank op. Begin je met een opgeladen batterij aan een nieuwe werkwijk. Hey super! Ik wens je een mooie dag. En jij hebt zo'n mooie toeval. Kun je één keer roepen... It geht on! It geht on! Ja, heel goed. Ja Dat is wel een beetje het weer daarvoor. Voorzichtig rijden en een mooie zondag nog. Ja, jullie ook, jongens. Doe voorzichtig. Hoi, hoi. 5-3-8 op je zondagmiddag. Damiano David zometeen naar de favorite van Bruno Mars. En eerst Guns N' Roses. Sweet child of mine is hier. Deze koude zondagmiddag. Damiano David, talk to me. En dit is Jax Jones.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 Die je alleen wint als je ze alle honderd speelt voor ze het midden bereiken. Anders gaan zij er met het geld vandoor. Linda de Mol presenteert Postcode Loterij in de Ring. Vanavond om half tien op zes. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op ElizaWasHeer.nl Ondernemers opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen?